8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland draagt trainingskamp Kunduz over. Artsen houden zich niet aan euthanasie-regels. En Blade Runner Pistorius schiet vriendin dood. <totstuken> Het politietrainingcentrum in Kunduz wordt in juli al overgedragen aan de Afghanen. De Nederlanders blijven dan samen met de Duitsers nog wel betrokken, maar zullen zich niet meer bemoeien met de opleiding van Afghaanse agenten. Dat werd bekend tijdens een bezoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en Nationaal Korpschef Bouwman aan de 50 Nederlandse politieagenten in Kabul en Kunduz. Zelte vertrouwt erop dat de opleiding ook na het vertrek van de Nederlanders in 2014 zal blijven draaien. Nu al worden alle trainingen door Afghanen gegeven. De Nederlanders doen alleen nog coaching. Artsen weigeren soms om euthanasie toe te passen bij dementerende bejaarden... die schriftelijk hebben vastgelegd dat ze niet dement willen blijven leven. Artsorganisatie KNMG vindt dat euthanasie alleen mag als de patiënt nog kan communiceren. In het tv-programma Zembla zegt directeur Wiegersma dat de persoonlijkheid van een dementerende kan veranderen. En dat zeker moet zijn dat zo iemand ook dan nog dood wil. Oud-minister Els Borst vindt dat artsen daarmee ingaan tegen de geest van de euthanasiewet. Ze vindt dat artsen een eigen interpretatie geven aan de wet. En dat mag niet. Uitzendorganisatie Randstad heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar last gehad van de kwakkelende economie. De omzet kwam 3 lager uit dan een jaar eerder. Er was een netto verlies van bijna 100 miljoen euro. Over heel 2012 boekte Randstad wel een omzetgroei van 5 maar de netto winst daalde met bijna 80 bij gevechten tussen Colombiaanse militairen en FARC-rebellen zijn zeven militairen gedood. Vijf raakten gewond. Ook bij de FARC vielen doden, zegt het Colombiaanse leger. Het waren de zwaarste gevechten sinds het begin van het vredesoverleg in november. Het geweld in Colombia is de laatste weken toegenomen. Tot 20 januari nam de FARC officieel een staakt het vuren in acht. De marxistische rebellenbeweging wilde een bestand met het leger, maar dat weigerde dat. De Colombiaanse regering zegt dat de FARC zich dan zou kunnen versterken... omdat de rebellen dan de mogelijkheid krijgen om zich te hergroeperen. Sindsdien is het aantal aanvallen op militaire doelen en burgerdoelen toegenomen. De vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering op Cuba... gaan intussen wel gewoon door. De Venezolaanse president Chavez ondergaat na verschillende operaties... nu moeilijke en gecompliceerde alternatieve behandelingen tegen kanker. Dat heeft vicepresident Maduro bekendgemaakt.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 Websites plaatsen cookies omdat gebruikers daarmee herkend kunnen worden als ze terugkomen op de site. Kamp gaat bekijken of de wet moet worden aangepast om het impliciet geven van toestemming mogelijk te maken. In het huis van de Zuid-Afrikaanse hardloper en paralympier Oscar Pistorius is een dode vrouw gevonden. Volgens lokale media is de vrouw zijn vriendin. Pistorius zou zijn vriendin per ongeluk hebben doodgeschoten omdat hij dacht, dacht dat zij een inbreker was. De bijnaam van Pistorius is Blade Runner. Hij loopt met protheses omdat zijn onderbenen zijn geamputeerd. De Zuid-Afrikaan deed mee met twee edities van de Paralympische Spelen... en kwam vorig jaar voor het eerst in actie op de Olympische Spelen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines en U.S. Airways gaan fuseren. De directies van de luchtvaartmaatschappijen zullen dat later vandaag bekendmaken, zeggen verschillende Amerikaanse media. En daarmee ontstaat de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf neemt de naam American Airlines over. Het helpt 900 vliegtuigen, 95.000 werknemers en is goed voor 3200 vluchten per dag.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 Dan nog het weer van het westen uit dooi met sneeuw en plaatselijk ook ijzel. Op veel plaatsen valt 3 tot 7 centimeter sneeuw. Middagtemperatuur plus 1 bij een stevige zuidenwind. Morgen en in het weekend wordt het een graad of 5, maar er blijft kans op nachtvorst. Aanw verkeersinformatie. 13 files bij elkaar 55 kilometer. De ochtendspits is niet al te druk. Veel mensen hebben waarschijnlijk nog vrij vanwege carnaval. Uh, een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A7, Hoorn, richting Zaandam. Tussen Burmrent Zuid en knooppunt Zaandam, 8 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Ook een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarnem Zuid en knooppunt Badhoevedorp, 6 kilometer. Bij Badhoevedorp is de rechter reisrook dicht. En een aanrijding op de A16, Breda, richting Rotterdam. Voor het knooppunt de Bresseplein, 2 kilometer. En daar is de linker reisrook dicht.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 NOS Radio in Juneau. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. In het paardenvleesschandaal... worden twee Nederlanders en een Nederlands vleesbedrijf... in Breda genoemd. Dat bedrijf ontkent iedere betrokkenheid. Zoals het erin komt, zo gaat het eruit. Maar duidelijk is dat de handel in paardenvlees... ondoorzichtig is. We praten zo met voedseldeskundige Louise Fresco. Randstad komt met jaarcijfers en de topman kan ons vertellen... of hij misschien al wat optimisme kan ontdekken. En ook Nederland is zich aan het terugtrekken uit Afghanistan. Het politieopleidingscentrum in Kunduz wordt overgedragen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bezocht de afgelopen dagen... de Nederlandse politieagenten in Afghanistan. Hij is onder de indruk van het werk dat ze daar samen met de militairen verrichten. Nou, ik kijk er uh, positief op terug. Mooie ervaring, ook uh, voor mezelf. Vooral met de eigen mensen praten. Uh, en, uh, die zitten heel goed, uh, zijn die hier bezig. Uh, zeer gemotiveerd. Heel uh, professioneel. En ook uh, natuurlijk met uh, Afghaanse uh, counterparts praten. Met uh, ministers, politiechefs. Uh, en ik denk dat we heel goed uh, bezig zijn. Wat mij opvalt is dat destijds in Uruzgan Nederland bekend stond om zijn Dutch Approach. De 3D-aanpak. Maar nu is er weer opnieuw sprake van de Dutch Approach. Wat is dat? Nou ja, dat is dat je inderdaad uh, de geïntegreerde missie hebt. Uh, dus defensie. De militairen uh, en uh, de politie, want het is een politiemissie natuurlijk. De militairen ondersteunen uh, de politie. En natuurlijk ook buitenlandse zaken, de rule of law, heel belangrijk...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 men eh, gericht moet zijn op eh, ja, terrorismebestrijding, eh, allerlei aanvallen. Het grove geweld. Dat men nu komt van, ja, we zitten in een land... Uh, waar uh, gewoon een normale politie moet uh, functioneren. Zoals wij dat bijvoorbeeld natuurlijk ook gewend zijn. Die uh, zich richt op de aandacht en de wil van de burger. Die ook noodzakelijk heeft dat de burger uh, de politie hun eigen politie herkent en uh, uh, legitimiteit uh, geeft. Dat is aan de orde en dat willen ze. En, dat, uh, ja, daar, en daar helpen wij ze mee. Uh, niet door gewoon met het vingertje te wijzen, uh, in Nederland doen we dat zo. Nee, maar uh, ze uh, ja, interactief te helpen dat zij zelf hun eigen mensen gaan trainen. Wordt die Nederlandse aanpak, die Dutch approach, inmiddels erkend ook in Afghanistan en door de NAVO? Ja, ik vind, eh, ik vind van wel. Het werkt. Het resultaat telt. En eh, ik heb het eh, ook in Kabul, in Kunduz, ik zal het hier ook zeggen... gewoon, eh, gewoon tegen de mensen gezegd... jullie doen een ongelooflijke goede job in moeilijke omstandigheden. Het kabinet is trots op jullie. En eh, jullie eh, eh, creëren een resultaat eh, wat er staat en wat past in dit land. En dat resultaat, wat is dat dan? Nou, dat is gewoon een politie die uiteindelijk uh, gewoon zijn werk doet als een normale politie. En dat wil men over het hele land uh, uit uh, laten rollen. En men is al begonnen in zeven provincies om dat te doen. Meester Opstelte was in Afghanistan... en politiek verslaggever Michiel Breedveld was als enige met hem mee. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed werk, zegt Opstelte. Resultaat is duidelijk te zien. Voor jou ook? Merk je dat uh, de politie de zaak daar in de hand heeft? Nou, er is inderdaad uh, een uh, hele vooruitgang. Ik ben drie jaar geleden met Guusje Ter Horst... de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken meegeweest. Toen hadden wij nog een missie in Uruzgan. Toen werd er nog gevochten. Uh, denk even aan de slag om de chora vallei waar ook uh, flink wat doden zijn gevallen onder uh, Afghaanse militairen. Nou, dat soort situaties zijn niet meer aan de orde. Maar toch, uh, er zijn nog vaak aanslagen. Zo is er twee weken geleden nog een flinke aanslag geweest... op de markt in uh, kunduz stad waarbij toch zeker tien doden zijn gevallen. Ja, en in dat licht uh, ja, is gewoon politiewerk lijkt dan nog ver weg. Nou zijn dat natuurlijk wel elke keer incidenten en bij elkaar opgeteld. Uh, ja, is dat uh, schrik uh, zorgwekkend. Uh, maar aan de andere kant, voor de gewone Afghaan. Uh, begint er wel iets van rust uh, te ontstaan. Ja, waardoor inderdaad mensen ook weer moeten gaan denken. aan hoe gaan we een gewone diefstal aanpakken? Dat soort zaken. En ja, dat is natuurlijk toch een beetje de blik in de toekomst. Kunnen we de Taliban buiten de deur houden? Dan zal een gewone. Politie mag natuurlijk noodzakelijk zijn. Maar uh, werkt het? Want je, zegt, je geeft het al terecht aan. Het is geen gevechtsmissie. Het is een politiemissie. Met het als doel gewone civiele politie op te leiden. Die inderdaad ook nodig is als je uh, de, de kleine vrede wil, wil handhaven. Werkt het? Nou ja, wat je daar merkt is dat in ieder geval de mensen die uh, die missie moeten uitvoeren, de militairen, dat zijn de politieagenten. Zo'n 50 agenten uit Nederland zijn in Afghanistan om dus uh, de Afghanen te trainen. Uh, er zijn ook uh, tal van burgers uit Nederland die kant op om bijvoorbeeld openbaar ministerie, rechters, advocaten te trainen. Ja, wat je ziet is dat zij geloven in wat ze doen. Zij zien ook die vooruitgang uh, in de loop der uh, jaren ontstaan dat er in Afghanistan ook een zekere professionaliteit ontstaat... als het gaat om recht en vrede. Uh, maar goed, ja, aan de andere kant... Um, de grote vraag is natuurlijk in 2014... gaan die uh, NAVO-troepen zoveel mogelijk weg, is uh, de bedoeling. Ja, En dan ontstaat natuurlijk eigenlijk de hamvraag... als het gaat om uh, vrede in Afghanistan. Uh, kunnen de Afghanen zelf de Taliban buiten de deur houden... Wat je nu ziet is dat veel aanslagen gericht zijn tegen Afghanen zelf... en niet meer tegen de westerse troepen. Ja, dat geeft al aan dat het strijdtoneel zich langzaam maar zeker begint te verplaatsen. Goed. Michiel Breedveld ging dus mee te opstelten richting Kunduz. Politiek verslaggever, dank je wel. Meer over uh, het vertrek uit Afghanistan van de politieagenten... Nederlands politieagenten in Kunduz. Vindt u op onze website, nws.nl. Bijna kwart over acht. Het Europese paardenvleesschandaal blijft zich maar uitbreiden. Supermarkten in heel veel landen halen lasagne uit de schappen. Want op het etiket staat dat er geen paardenvlees in zit. En dat klopt gewoon niet. Het begon in Engeland. Malse paardenbiefstuk in de pan. De meeste Britten moeten ervan gruwen. Er worden dus vaak ook wel oude trekpaarden gebruikt. En uh, die gaan door de molen, even onnibiedig gezegd. En dat wordt dus inderdaad dan voor wat er dus nu blijkt. Voor, voor maaltijden gebruikt. Zou jij een stukje paardenworst eten? Paardenworst? Nee, denk ik niet. Nee. nee. From Finder's Beef Lasagne to these Aldi own brand ready meals. And now this product from Tesco, all contaminated with horse meat. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, is er al daadwerkelijk paardenvlees aangetroffen in dit soort maaltijden? Niemand kijkt hier op zich op van het eten van paardenvlees. Deze lasagne bevat tot 100% paardenvlees. Ik heb het nog nooit gegeten en ik zal het nooit eten ook. Ik heb zelf twee paarden, maar... En het is best wel lekker, geloof ik. Ja. <laughs> We praten verder met uh, Louise Fresco, universiteitshoogleraar duurzaamheid in Amsterdam. Mevrouw Fresco, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ik ben benieuwd, hoe kijkt u naar um, onze voedselketen en daaruit voortkomt nu dat paardenvleesschandaal? Nou, je moet een aantal dingen onderscheiden. Ten eerste is op zich paardenvlees niet een besmetting. Hè? De, de Brits spreken nu van contamination. Besmetting, dat is natuurlijk niet het in de zin van dat het is niet iets gevaarlijks is. Uh -huh. Maar er mag natuurlijk niet een situatie zijn dat er op het etiket staat dat het rundvlees is en dat er in feite paardenvlees in zit. Alleen nou al omdat bijvoorbeeld voor mensen die kosher eten paardenvlees niet acceptabel is. En er staat wel eens op etiketten gemengd vlees. En als je een, een, een kroket in Nederland eet, dan is er, zit er ook vaak paardenvlees in. En dus dat is de ene kant van de zaak. Qua gezondheid is hier niet iets in het geding. Ja. Maar wat het wel blijkt uh, is hoe vreselijk ingewikkeld die voedselketen in elkaar zitten. En er zitten dus allerlei tussenbedrijven in die weer dingen bij elkaar bestellen. Ja. En maar, mevrouw Fresco, mag ik u even meenemen naar wat we hebben gevonden tot nu toe? Ja. Want het is voor de luisteraar ook prettig, denk ik, om het inzichtelijk te houden. Uh, het, het, het vlees is besteld in Roemenië bij een slachthuis... Ja. door een bedrijf waarschijnlijk in Cyprus uh, dat Draap heet, Nederlands is... Vervolgens opgeslagen in Breda. Er is ook nog gedeeld met Frankrijk. En vervolgens geleverd aan Groot-Brittannië, waar de diepvrieslasagne van gemaakt is. is. Is dit kenmerkend voor hoe onze voedselketen werkt op dit moment? Ja, dat is zeker zo. Ik geloof dat het eerlijk gezegd nog ingewikkelder is. Dat oh er misschien nog één of twee andere tussenstappen <coughs> zitten. Maar het, het hele idee dat dus. Uh... Uh, bedrijven wat dat betreft in het ene land iets bestellen, dat het weer van het andere land komt, in het derde land verwerkt wordt, in het vierde land weer nog een andere behandeling krijgt, dat is inderdaad typerend voor onze situatie. Hm. Dat heeft in dit geval er ook mee te maken waarschijnlijk, maar dat weten we nog niet zeker, dat er een groot prijsverschil is tussen paardenvlees en rundvlees en dat natuurlijk het risico van fraude wel degelijk op de loer ligt. De prijs van paardenvlees is veel lager vier ja. keer of zo, hè, geloof ik. Ja, dat, ja. dat klopt. Mevrouw Vesco, kunt u ons uitleggen waarom het zo gaat? Waarom kan een, uh, een Producent van lasagne, niet gewoon bij de vleesproducent zoveel ton bestellen? Waarom zit er zoveel tussenhandel tussen? Je bedoelt bij de vleesproducent ter plekke. Ja. Nou, dat heeft er heel vaak mee te maken dat die vleesproducent ter plekke niet genoeg vlees uh, voorhanden heeft. Of niet van de juiste kwaliteit. En het heeft ook vaak te maken met contracten die op de lange termijn lopen. Op zich uh, is er niet iets tegen handel. tegendeel. want juist door handel kun je natuurlijk tekorten lokaal op, uh, oplossen. Maar daarmee en, wordt het ook ondoorzichtig natuurlijk. Natuurlijk, en dat is ook het grote probleem. Wat, wat eigenlijk hier nog het meeste uit blijkt voor mij, is dat de afspraken die we hebben gemaakt in Europa over uh, de traceerbaarheid van producten, dus blijkbaar niet goed werken. Mm. En dat heeft er ook mee te maken... dat eigenlijk buiten die traceerbaarheid... Uh, de, of paardenvlees... buiten die traceerbaarheid valt. Want dat wordt eigenlijk te weinig gebruikt. En dat moeten we dus verbeteren. En op zich moet je in ieder geval niet concluderen... oh, dan mag Roemenië dus voortaan niet meer... aan de handel in vlees meedoen. Nee, precies. Wij spraken eerder een vertegenwoordiger... van de stichting Vlees, uh, van de Nederlandse vleessector. Right. En die zeggen, de Nederlandse sector is heel ver... in tracing en tracking van, van producten... Ziet u dat ook? Ja, dat denk ik ook zeker. En we leven natuurlijk in een uh, tijdperk... waarin dingen als DNA-testing tegenwoordig heel goedkoop mogelijk zijn. Maar niet alle landen hebben dezelfde capaciteit. En een van de voordelen van de EU zou het juist moeten zijn. dat we daar internationale afspraken over hebben. Dus dat we overal dezelfde criteria gebruiken. Ja, precies. Want als Nederland er goed in is. uiteindelijk komt het toch via het Europese netwerk. in onze supermarkten terecht. Absoluut. Hè? En wat wij zouden moeten doen. is er nog veel meer op aandringen. dat dat inderdaad ook goed gebeurt. En ook wat dat betreft onze expertise ter beschikking stellen. Ja. Is het voorstelbaar dat. nu gaat het niet. we hebben het al benadrukt. Gaat het gaat er niet om een gezondheidsprobleem. Hè? Er is niks mis met dat vlees. Behalve dan dat er niet opstaat wat het eigenlijk is. Mm -hmm. Zou dit ook zomaar kunnen gebeuren met vlees... waar wel wat mee aan de hand is? Nou, kijk, in theorie moet je niet dat uitkluiten. En het, we hebben het op een ander terrein gezien uh, met die uh, besmette zalm, hè, met salmonella. Ja. Kijk, dat soort besmettingen en, en uh, problemen in die voedselketen kunnen natuurlijk optreden. Toch moet je uh, je goed realiseren dat het gaat natuurlijk om ongelooflijk veel maaltijden of producten per dag... Ja. In een uh, economie van de Europese Unie voor 500 uh, miljoen mensen of Europa. Ja, maar en... mevrouw Vesco, ik vraag het. Want uh, als, als zo'n besmette partij vlees ook zo'n weg af gaat leggen, dan wordt het maar lastig achterhalen waar het dan vandaan komt. En nee, hoe ja, als... je iets aan die besmetting kunt doen. Kijk, als het, kijk, je kunt het nooit uitsluiten, maar als dus die uh, traceerbaarheid uh, uh, er goed op zit, dan kan je heel snel terugvinden. Trouwens, ook in dit geval moet je zeggen dat het toch heel snel duidelijk was waar het vandaan kwam. He, dus dat is de, de, het goede van de huidige zaak. En wat dat betreft zijn we ook echt veel beter. Uh, ons voetsel is echt nog steeds, eh, ook al lijkt het soms anders voor de luisteraar, echt vele malen veiliger dan het 20, 30, 40 jaar geleden was. Ja. Maar Van Vesco, hartelijk dank. Dat, Dat u is. ons even de woord wilde staan. Louise en Fresco. En straks praten we u bij over dat schokkende nieuws uit Zuid-Afrika. Atleet Oscar Pistorius, bekend als de Blade Runner, weet u... zou zijn vriendin dood hebben geschoten... omdat hij dacht dat ze een inbreekster was. De politie zou hem inmiddels ook hebben gearresteerd. Veel zou nog. Um, Hou u op de hoogte. Blijf luisteren. Praten we u zo dadelijk verder bij. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Uh, 67 kilometer file, valt wel mee. Uh, het voelt anders als je in uh, 7 kilometer op de A9... staat van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knopen de Rotterpolder... En dat is vanwege een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. En ook een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen-Turbrechtseplein ook 7 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Veel cijfers vanochtend. We kijken vooruit naar de CBS-cijfers. Die komen om half tien over de economische groei. En daar wordt niet al te veel van verwacht. Duitsland heeft inmiddels bekendgemaakt dat hun economische groei in het vierde kwartaal ook tegenviel. Gekrompen dus, de Duitse economie. Randstad heeft er last van, van de economische tegenwind. De uitzendconcern kwam vanochtend met de jaarscijfers. Over heel 2012 steeg de omzet nog wel met 5%, maar de netto-winst daalde. Bestuursvoorzitter Ben Notenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Was het dan zo'n moeizaam lastig jaar? Ja, maar de fixatie op netto-winst is wat onterecht. Dat gaat over, over boekhoudkundige zaken zoals goodwill afboeken. Mm -hmm. Die geen enkel uh, relatie hebben met. Uh, of in ieder geval niet heel direct met, met operationeel. Uh, de, de, het kwartaal 4 hebben we gewoon 3,7% IB gemaakt. Dus winst. Oh. En is dat dan dus er is goed? helemaal niks <laughs> aan de hand van die notenbal. <laughs> ja, ja, dat is waar. Leuk is die zo. <laughs> nee, op zich is de krimp. Maar die krimp is. Uh, is uh, in Europa met name. Hè, dus de, de, in andere stukken van de wereld gaat het gelukkig beter. En gelukkig zitten we ook in andere stukken van de wereld. Maar Europa krimpt. Dat is overigens een, een, een stabiel. Dat, dat, uh, in kwartaal 3 hadden we meer 5% per werkdag. En in kwartaal 4 ook weer. Dus er zijn geen grote, grote veranderingen daar. Uh, er stort niks in. Nee. Dat gaat allemaal heel geleidelijk. Dus op zich is dat, is dat goed te managen. Als je dan als bedrijf je kosten maar aanpast. En dat hebben we in hoge mate gedaan in kwartaal 3 en kwartaal 4. En wat houdt dat bij Randstad in? Uh, ja, bij Zullen we ontslagen, is dat, is dat, die verdwijnen? Dat zijn altijd minder mensen. Want... Nee. Er, uh, wij zijn een dienstverlener, dus, dus 70% van onze kosten zijn mensen. We hebben het voordeel dat we veel mensen hebben eh, met een goede opleiding goed getraind in hun eerste baan. Dus we hebben altijd een 20, 35% natuurlijk verloop. Alleen door dat al niet te vervangen, dan kun je al in hoge mate je kosten aanpassen. Maar daarbovenop hebben we ook geduurd afgelopen jaar voorzieningen genomen... om reorganisatie door te voeren. Hm. De cijfers zijn een goede graadmeter over de stand van de economie. Wat kunt u zeggen over Nederland? Um, is er vraag nog naar mensen of wordt dat toch wel hard minder? Nou, de krimp in Nederland zijn eigenlijk heel stabiel. Al de hele tijd zit die op min 3, min 4 procent. Dus dat is zeker in vergelijking tot veel andere landen in Europa... Waar... Nou, ik zou zeggen bijna rooskleurig. Ja, u, u zegt het geruststellend, maar zo klinkt het niet. Ja, nee, maar dat is toch echt zo. Min 3, min 4 procent is, is op zich natuurlijk maar een heel beperkte krimp. Als, als we naar landen als Spanje of Portugal en zo kijken, waar je min 10 of slechter hebt met heel hoge werkloosheid. Terwijl dat in Nederland toch nog heel beperkt is. Nou, ik wil niet zeggen dat we niks, niks moeten doen, maar, maar internationaal gezien is, is, dat, is dat dan nog alleszins... Te uh, ja, Meneer Notom, ziet u dan ook uh, lichtpuntjes? Ziet u mogelijkheden om weer uit... Hè, want we zouden dan, uh, als de cijfers om half tien komen... wellicht in een uh, recessie terecht zijn gekomen na uh, het afgelopen kwartaal. Uh, ziet u ergens mogelijkheden, lichtpuntjes... waardoor we toch weer uh, uit de krimp kunnen komen en richting groei kunnen gaan? Ja, ik moet zeggen, wij maken altijd een overzicht over... Uh, over wat gebeurt nou in verschillende industrieën in onze markt met onze omzet... Ja. Uh, en dan zien we dat in een heleboel landen er een heleboel minnetjes en, en, en zelfs dubbele minnetjes staan, waarbij één minnetje betekent uh, 0 tot 10 procent uh, en twee minnetjes meer dan 10 procent. In Nederland zien we eigenlijk alleen een hele grote krimpen in, uh, in gezondheidszorg, ja. wat, wat uh, maar 2 procent van onze markt is. Uh, zijn bijna alle andere uh, sectoren, staan zeg maar even op, op neutraal, dus, dus heel weinig uh, krimp zelfs wat groeien in automotive en ook weer wat in de financiële wereld. Dus als ik wat vergelijk met, de praat, met hetzelfde plaatje van vorig kwartaal... dan is wel degelijk, lijkt daar een verbetering in onze omzet in ieder geval uh, op te treden. Durft u uitspraken te doen over de komende tijd? Nou, dat is heel lastig. Uh, dit is een andere cyclus dan, dan anders. Wij kunnen normaal gesproken een cyclus redelijk uh, voorspellen... omdat ja. we altijd dezelfde volgorde over heel de wereld zien. Want we zitten van, van Canada tot Nieuw-Zeeland, dus we maken dat hele stuk mee. Maar dit is natuurlijk uh, ja, de eurocrisis. En, en die, uh, die heeft op, op een raar moment in de economische cyclus... gezorgd voor uh, een grote omslag van de economie. Dus ik, ik herformuleer altijd, ik hoop dat u me dat vergeeft... dat is normaal gesproken onbeleefd. Als iemand vraagt wat gaat er gebeuren... dan, dan herformuleer ik de vraag in de zin van... u vraagt mij te voorspellen wat politici wanneer gaan beslissen. Mm, lastig. Ja, dat is toch wel een beetje erg speculatief, ben ik wel. Ja, en tevens onderdeel van het grote vertrouwensprobleem op dit moment? Kant om, eh, ...van het speelveld, zal ik maar nou zeggen, ja. Meneer Notenboom, dank voor de toelichting op de cijfers. Graag gedaan. Ja. Ja, klinkt toch nog niet zo heel positief, hoor, Marco robin Visser, Wie heeft er nog geld voor een bloemetje? Nou, geld voor een bloemetje, dat heb ik vanmorgen gehoord. Uh, vanmorgen was ik op de bloemenveiling hier in Ede... ...en daar hoor ik van handelaren van... nou. Bij ons in de handel gaat het eigenlijk nog wel goed. Mensen blijven bloemetjes kopen. Ja. En zeker nu voor de Valentijnsdag. De rozen zijn drie keer over de kop gegaan. Ja, altijd... Sinds gisteravond. Ja, maar... maar ja, wat zegt u? Cadeaumomenten blijven belangrijk. Cadeaumomenten blijven belangrijk. Ja. Die gaan we even onthouden. Ik ben hier nu op een markt in, uh, in Ede. Die wordt op dit moment opgebouwd. De visboer was net in gevecht met zijn vlaggetjes. Maar het is gelukt. Ja, het is winderig hè. Het, het is gelukt. Nogal in de, was een mooi breiwerkje net. Ja. Maar het is gelukt. Zagen mooi. En toen vroeg ik aan u, van, ja, kan je met vis ook iets met Valentijn, maar dat, dat wordt niks. Hè? Je kan niet met een vis aankomen. Nee, dat wordt lastig. Dus u profiteert niet vandaag? Nee, niet met uh, bijzondere dingen voor de Valentijn. Nee. Hoe gaat het? Ja, uitstekend. Het is ja? uh, wel wat minder. Je moet er steeds meer voor doen natuurlijk op de markt om hetzelfde over te houden. Dat ja? geldt in de sector wel, denk ik. Dus maar vies, het is je... ook niet zo, dat u het, want je hoort dus ook mensen die zeggen van crisis, welke crisis. Dat is, dat, u merkt het wel. Ja, als je die cijfers bekijkt, ja, die liggen niet. Nee. En dan kan je nog zo je best doen. Maar zolang er nog ruimte is om het uh, lichtelijk te herstellen met extra werk, ja, dan moet je dat gewoon doen. En wat doet u dan bijvoorbeeld voor extra werk? Uh, ja, nieuwe markten erbij, uh, ja, parties, uh, gewoon die horizon niet tevreden, Waar ja. je eigenlijk vroeger nooit naar keek. Juist. Je moet er wat meer moeite voor doen, maar dan is het er dus ook nog wel. Dan is het er nog wel. Ja. De directeur van de veiling die zei vanmorgen tegen mij: ik zie 2013 als het jaar van de ommekeer Het geld kan weer gaan rollen. Ja, dat het geld kan gaan rollen, ja dat. Uh, <laughs> dan zal de media dat toch. Dat je de uh, hele tijd al, hè? Met de krantenkoppen moeten gaan uh, verzinnen. Ja, ja, tuurlijk. We zijn te negatief. Ja, dat weet ik niet. Kijk, het is ook wel negatief natuurlijk voor een hele grote groep mensen, maar het is niet uh, alles bepalend. Denk ik. als ik hoor dat er meer spaargeld is, dan ooit tevoren. En ja, houden ze het gewoon vast. Maar als je niet weet of het weer op niveau komt als je het uitgegeven hebt, ja. Ja, dan laat het staan. Ja, ja. Nou, ik laat u weer even de kraam, uw, uw kraam verder opbouwen. Ja, dat is goed. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Dank u wel. Dank gaan u wel. De kippeling weer bakken. Ja, de kippeling okay. wordt, gaat weer de frituur in. En dan ga ik zo meteen even naar een handelaar die, uh, die kaarten verkoopt. Valentijnskaarten voor 25 euro. En ik heb begrepen dat ze als warme broodjes over de toonbank gaan. Rara, hoe kan dat? Dat doen we straks. De economie draait nog volop op Valentijnsdag. Martin Liefde. Liefde Ja, liefde. Daar heb je alles voor over. Zo is dat. Half negen bijna. We gaan nog even naar Zuid-Afrika. Ja, dat gaat ook wel een beetje over liefde. Maar dan zeer schokkend, want um, wereldberoemde atleet Oscar Pistorius... je kent hem als de Blade Runner... hij zou zijn vriendin per ongeluk hebben doodgeschoten. Op 9 september vorig jaar won hij nog goud... op de 400 meter bij de Paralympische Spelen in Londen. En er gaat alleen op een streep af. Niemand te zien verder. Pistorius, gaat hij nog een wereldrecord maken? Ook Nee, dat niet. Hier is hij uit beeld. Dan de hele tijd niks. En hier komen dan twee Amerikanen. Geweldige zegen van Oscar Pistorius, de Blade Runner. Hij maakt zijn spelen hier meer dan goed. Maar nu dus het tragische nieuws over die schietpartij. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis, wat weet jij inmiddels? Ja, de politie heeft dus inderdaad wel bevestigd dat er een vrouw is gevonden in zijn huis in Pretoria. En verder, het is nog niet bevestigd, maar Pistorius zou vandaag al voor moeten komen in Pretoria. Dus ik denk dat we dan meer weten als hij dadelijk voor de rechtbank verschijnt. En hij zou de politie verteld hebben dat hij dacht dat het een inbreker was. En ja, eh, lokale media hier zeggen allemaal dat het om zijn vriendin zou gaan. Ja, dus het is een nationale held, hè? De ja, is echt een nationale helft. Ja, absoluut. Ja. Vele gouden medailles gewonnen op de Paralympische Spelen. Uh, en ook ja, de eerste Paralympische atleet die was toegelaten tot de Olympische Spelen. Uh, dus ja, hij is echt een, een rolmodel hier. En ja, op alle radiostations uh, wordt er alleen maar over gepraat en gediscussieerd. ja En is vooral ook de vraag, was dit een ongeluk? Uh, of wat is daar gebeurd vannacht? Ja, nou, dat geldt ook voor alle andere zenders, kunnen we vertellen hier. Uh, die wij zien, Sky News in Groot-Brittannië. Iedereen besteedt er aandacht aan. Alice van Gelder.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 De Duitse economie in het laatste kwartaal gekrompen en Zuid-Afrikaanse atleet Pistorius schiet vriendin dood. De Duitse economie, de belangrijkste economie van Europa, is in het vierde kwartaal van vorig jaar gekrompen met 0,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek. De economen hielden rekening met een iets kleinere krimp. Die daling van 0,6 is het gevolg van een lagere export. En er zijn overigens tekenen dat de Duitse economie zich herstelt van de teruggang van het vorig kwartaal. En straks om half tien maakt het CBS bekend of de Nederlandse economie in het vierde kwartaal is gegroeid of gekrompen. Over ongeveer vijf maanden stopt Nederland met het trainen van Afghaanse politieagenten in de provincie Kunduz. Tijdens een bezoek van minister Opstelte van Veiligheid zei een chef van de Nederlandse missie... dat Nederland zich na 1 juli niet meer bezighoudt met de politietrainingen in Afghanistan. Ja, want die beslissing is genomen. Maar helemaal weggaan, dat, dat lijkt me uitgesloten. Je moet dit land niet achterlaten in de situatie waarin het nu verkeert. Het heeft nog hulp en steun nodig. Nederland vertrekt dus pas volgend jaar helemaal uit de Afghaanse provincie Kunduz. Uit zijn organisatie Randstad heeft eind vorig jaar last gehad van de kwakkelende economie. De omzet lag in het laatste kwartaal 3% lager dan een jaar eerder. Over heel 2012 was er wel een omzetgroei van 5%, maar de netto winst daalde flink. Door een megafusie tussen American Airlines en US Airways ontstaat vandaag de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. De directies van de bedrijven maken vanmiddag bekend dat de bedrijven samengaan. En dat is nodig omdat American Airlines twee jaar geleden in financiële problemen kwam, zegt luchtvaartdeskundige Hans Herkens. American Airlines staat er uh, slecht voor. Uh, ze hebben ook faillissement aangevraagd. Dat betekent in Amerika overigens niet dat je meteen failliet gaat... maar dat je de tijd krijgt om te reorganiseren. Deze fusie zou hen dan de gelegenheid moeten geven... om, uh, om kosten te besparen, efficiënter te worden... en om weer, uh, weer een nieuwe start te kunnen maken. Dat nieuwe bedrijf gaat ook American Airlines heten... en heeft straks 900 vliegtuigen en 95.000 werknemers. Artsen weigeren soms euthanasie aan dementerende mensen... ook al hebben die op schrift vastgelegd... dat ze als dementen niet willen blijven leven... In het tv-programma Zembla zegt artsorganisatie KNMG dat euthanasie alleen mag als de patiënt nog aanspreekbaar is. minister Borst, die wordt gezien als grondlegger van de euthanasiewet, vindt dat een rare gang van zaken. Dat vind ik niet, uh, niet goed. Nogmaals, je kunt er begrip voor hebben, maar eigenlijk kan het natuurlijk niet dat een beroepsgroep uh, een eigen interpretatie van de wet kiest die strijdig is met wat de wetgever bedoeld heeft. De artsorganisatie adviseert haar leden het leven van een, een demente patiënt alleen te beëindigen als die nog kan zeggen dat hij dood wil. Volgens de KNMG kan een arts anders niet weten of de doodswens een van de patiënt in de loop van de tijd is veranderd. De Zuid-Afrikaanse hardloper en paralympier Oscar Pistorius heeft zijn vriendin doodgeschoten. Blade Runner zou haar hebben aangezien voor een inbreker en onder vuur hebben genomen. Pistorius is meegenomen naar het politiebureau en wordt nu verhoord. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Zachte lucht nadert vandaag vanuit het westen het land... en aan de voorste begrenzing hiervan is veel bewolking aanwezig... en wordt de periode met winterse neerslag verwacht. Vanochtend is het eerst nog in een groot deel van het land droog. Het is bewolkt en aan de westkust vallen de eerste sneeuwvlokken. De neerslag breidt zich landinwaarts uit... en in het zuidwesten kan de sneeuw tijdelijk overgaan in IJssel...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 Wel kan er bij minima rond of net onder nul nog een beetje motregen vallen... waardoor de gladheidsrisico's ook vannacht nog aanhouden. Morgen is er veel bewolking aanwezig en valt er af en toe een beetje regen of natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is niet al te druk. Slechts 60 kilometer files. Om ongeveer de helft van wat gebruikelijk is voor de, woensdag, eh, voor de donderdagmorgen. Een paar dingen vallen op. Een langere file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Is na een aanrijding. Tussen Beverwijk en knooppunt Badhoferdorp 8 kilometer. De reishok is dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is het langzaam rijden... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld over 11 kilometer. En er was ook een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij het knooppunt de Bresselplein nog 5 km.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 Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meer over uh, de atleet Pistorius die zijn vriendin doodgeschoten zou hebben... vindt u op onze website, nos.nl. En wij praten u er ook over bij. Inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap, IAEA, zijn op bezoek in Iran. Maar de hervatte onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma lijken gedoemd te mislukken. En dus komt er nog geen einde aan de sancties tegen Iran. En daardoor krijgt de bevolking het steeds moeilijker. Steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat merkt ook onze correspondent Sander van Horen in Teheran. Zomaar een buitenwijk in Teheran... Een trap op straat naar beneden en dan heb je een slager die zegt dat het vlees drie keer zo duur geworden is. En een klein supermarktje. Wat me opvalt is dat er hier veel buitenlandse producten zijn. Dit is een rijk deel van Teheran. Een man komt binnen, het is lunchtijd en hij vertrekt weer met een zak vol met chips en blikjes drinken. Het is allemaal veel duurder geworden, zegt hij. Je houdt elke maand steeds minder geld over. Nou, dus dat, uh, mensen kopen nog wel, zegt de winkelier. Want iedereen moet toch eten, maar mensen kopen steeds minder. Bijvoorbeeld een doos eieren. Die is de afgelopen week een halve dollar duurder geworden. En hij wijst lachend over een grote doos met walnoten. 40.000 tomaan betaal je nu per kilo. Lang geleden kon je voor dat bedrag een hele boomgaard kopen. Het komt allemaal door de sancties. komt allemaal door de sancties. Internationale merken zijn nog veel duurder geworden. Of we krijgen ze niet eens meer binnen. Soms verkopen we gewoon onze voorraden. De mensen die hier komen hebben een vast salaris per maand, zegt hij. Ik kan de prijs nog verhogen, maar mensen kunnen niet zomaar hun salaris verhogen. Dus ze kopen wel, maar steeds minder. Of ze gaan naar de bazaar in Zuid-Teheran. Een stuk goedkoper. En dus is het druk. En met een beentje op de achtergrond is het eigenlijk hartstikke gezellig. Maar ook hier wordt er flink gemopperd op de stijgende prijzen. Een paar vrouwen vertellen dat ze langer twijfelen voordat ze iets kopen. En er zijn mensen, zegt de man, die hun hele salaris aan huur betalen... en dan moeten ze nog eten kopen, wat ook steeds duurder wordt... Veel mensen hebben inmiddels grote problemen, zegt hij. En er zijn ook steeds meer echtscheidingen. Als we maar vrede zouden sluiten met andere landen... dan zouden de sancties ophouden, de dollar in waarde zakken... en zou het eindelijk weer beter gaan met de economie. Zo'n beetje pratend hier op de markt merk je dat veel mensen de eigen politici de schuld geven... maar nog heel veel meer mensen geven Amerika de schuld... die door de sancties misschien de regering wil raken... maar uiteindelijk het alleen de Iraanse bevolking moeilijk maakt. van onze correspondent Sander van Horen, hij was in TRM. Dan de grote problemen, financiële problemen voor de onderwijsorganisatie Amarantis vorig jaar. De situatie was zo nijpend dat de koepel inmiddels niet meer bestaat. 30.000 leerlingen zijn ondergebracht in vijf zelfstandige scholen, opgeknipt. Ze werd voorkomen dat ze helemaal geen school meer hadden om naartoe te gaan überhaupt. Maar wie was er nou verantwoordelijk? voor de financiële problemen. Hebben bestuurders zich schuldig gemaakt aan wanbeleid... of aan persoonlijke verrijking? Vanmiddag moet een onderzoekscommissie onder leiding van Femke Halsema... voormalig GroenLinks, antwoord geven op dit soort vragen. André Steenhart van de Algemene Onderwijsbond, goedemorgen. Goedemorgen. Verwacht u dat de bestuursleden inderdaad iets te verwijten valt? Uh, het valt ze zeker te verwijten dat ze uh, veel geld... wat bestemd was voor onderwijs, niet aan onderwijs hebben uitgegeven... En dat ze beslissingen hebben genomen die ja niet echt uh, in, in uh, overeenstemming waren met wat ze zouden moeten doen, namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Nee, ze hebben ja, zichzelf dat betreft. Wat voor etiket zou u erop plakken, meneer Tenert, hebben ze zich misdragen? Uh, ik denk dat uh, als je omgaat met publiek geld, dat je in ieder geval moet, uh, moet zorgen dat het ook uitgegeven wordt aan datgene uh, wat je ermee moet doen. En niet aan allerlei dingen die, uh, die wij gezien hebben in het eerste rapport uh, van. De commissie, uh, bijvoorbeeld uh, ja, die, die leaseauto's en andere dingen. Twee leaseauto's per persoon? Ja, overigens, ja. dus, uh, dat zijn dingen die nu onderzocht zijn. En uh, vanmiddag zal moeten blijken of dat inderdaad het geval was. Denkt u dat dat beeld van zelfverrijking en machtsmisbruik en politieke spelletjes. denkt u dat dat, dat, dat overeind blijft? Ik denk dat dat in dit geval overeind blijft, omdat je dus aan alle kanten kunt zien dat het overleg binnen de instelling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en ook het toezicht wat daar van buiten af opgehouden is door het ministerie, tekort heeft geschoten. Mm -hmm. We hebben dus te weinig garanties in ons systeem zitten dat ook daadwerkelijk datgene wat we willen, namelijk geef geld uit aan onderwijs, dat het ook daadwerkelijk zo gebeurt. Ja, ik kan me ook nog herinneren dat... Um de accountants misschien niet helemaal goed hebben zitten opletten. Dus in dat opzicht werkt het toezicht op vele manieren niet. Uh, ja, de accountants die uh, moeten zien of het allemaal uh, doelmatig is gebeurd. Die moeten dan kijken naar overheidsregelgeving. Uh, maar ja, de accountants zijn ook in dienst van uh, de instelling. En uh, die signaleren misschien wel wat. Maar wil je ook terugkomen bij die instelling... dan uh, ben je toch uh, niet geneigd om hele kritische geluiden te laten horen. Ja, dus dat is, dat, naar is, toe. dat is wel een probleem, hè? Dat is een probleem. En dat zou moeten, moeten veranderen. Ja, nou komt dat rapport van Halsema. Dus wat zou daarmee gedaan moeten worden? Wat zouden de gevolgen, de consequenties daarvan moeten zijn, vindt u? Want de Amaranthus was niet de enige natuurlijk hè, waar het fout ging. Uh, nee, maar gelukkig, uh, het gaat op de meeste instellingen ook heel goed. Uh, maar we moeten voorkomen dat dit soort wanbeheer... een, een beetje het imago van de hele sector verpest. Uh, we horen aan alle kanten geluiden over... Uh, verkeerd geld uitgeven in het onderwijs. Maar het is maar een klein aantal mensen wat dit doet. <tiek> en uh, je zou dus vooraf als overheid veel meer uh, moeten kunnen garanderen... dat het geld ook echt doelmatig wordt uitgegeven. Hoe kun je dat doen als overheid? Je zou uh, een verplichting op kunnen leggen door uh, bijvoorbeeld 70% van het bedrag per leerling... wat de overheid beschikbaar stelt, te labelen, hè, te oormerken... als dat moet je uitgeven aan uh, gewoon lessen die je moet verzorgen dan neem je al een hoop onrust weg en leg dat in je jaarverslag... wat je toch moet maken, leg dat maar uit. En dat is niet echt extra regelgeving, dat is gewoon vooraf zeggen... van je krijgt het geld en dit zijn de voorwaarden. Hmm. Valt dus nog wel wat werk te verrichten. Ja. In die... en, en... Dat In denk deze, ik ook. Ja. En, en vooral ook uh, de medezeggenschap op de scholen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, zouden toch iets meer te vertellen moeten hebben over, uh, met name, de langjarige financiële investeringen. Precies. Toezicht en controle. André Steenhuis van de Algemene Onderwijsbond. Hartelijk dank. Oké. Okay. Goedemorgen. Nou, als het rapport er is, besteden wij de aandacht aan op deze zender Radio 1. En ja, natuurlijk aan de Zuid-Afrikaanse Paralympisch atleet Oscar Pistorius. Die zou zijn vriendin met vier schoten om het leven hebben gebracht. Er wordt steeds meer bekend. Hij dacht dat ze een inbreekster was. De politie heeft hem gearresteerd voor verhoor... begrijpen wij van onze correspondent. Blijf luisteren. Verkeersinformatie eerst Jorlande van der Vel. De meeste vertraging zit zo'n beetje bij Amsterdam... en ook bij Rotterdam en Den Haag. Bij elkaar 63 kilometer valt eigenlijk nog steeds mee. Wel lange file op de A9 na de aanrijding van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Baddorfdorp 9 kilometer. De rechterrijshoek is dicht. En langzaam rijden op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den haag maliveld over... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer praat vandaag nog een keer met minister Kamp van Economische Zaken... over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Afgelopen dagen waren er in Noord-Groningen vier aardbevingen. En de minister wil op de uitslagen en de uitkomsten van onderzoeken wachten. Maar de oppositiepartijen zijn er niet gerust op en willen het er toch nog eens over hebben. En wel meteen voordat morgen het Kamerreces begint. We gaan erover praten met Stientje van Veldhoven van D66 en René Leechten van de VVD. Beiden hartelijk welkom. Goedemorgen. goedemorgen. En een goedemorgen. Mevrouw van Veldhoven, waarom zo'n haast? Nou, ik denk dat het voor de mensen in Groningen heel belangrijk is dat er snel helderheid komt over wat we als landelijke politiek nu gaan doen. Um, en volgende week heeft de Kamer recess, dus dan zou het nog weer een week opschuiven. Het lijkt me dus goed om nog deze week met elkaar uh, dat debat af te sluiten. Maar we hebben nog een aantal vragen en daarom wilden we graag nog de kans geven aan de minister om nog een aantal vragen te beantwoorden. Had u ook aangedrongen op dit debat als die vier aardschokken er niet waren geweest? Ja hoor, wat mij betreft, uh, we hadden die procedurevergadering van afgelopen dinsdag uh, vorige week al gepland, voordat de aardbevingen waren. Uh, dus uh, het gaf voor mij gewoon een extra reden om nog meer vragen erbij te stellen, maar anders had ik sowieso graag die derde termijn gehad. Vorige week was het namelijk erg intensief, maar ook een beetje tekort, wat mij betreft. Okay. Uh, meneer Leechten van de VVD, vond u het ook wat tekort? Nee, ik denk dat we de vorige week uh, heel veel tijd hebben besteed aan de uh, aardbevingen Groningen. En wat de conclusie is, is dat niet is uit te sluiten dat er zwaardere aardbevingen kunnen plaatsvinden. En dat we onvoldoende informatie hebben om verder iets zinnigs te kunnen zeggen over die zwaarte en hoe dat dan gaat uitpakken. En ik vind het dan ook onverstandig als, als collega's de suggestie wekken dat er makkelijke oplossingen zijn, want die zijn er niet. Dat is vervelend nieuws voor mensen in Groningen. Maar we hebben gewoon tijd nodig om te ontdekken wat de feiten zijn en wat we zouden kunnen doen. Maar meneer Lechter, kunnen die onderzoeken niet sneller? Nee, uh, althans de minister zegt dat dat niet kan. Hij heeft een, een, een reeks van elf onderzoeken en een aantal kunnen wel sneller. En een aantal duurt pas tot uh, november, december. Dat is natuurlijk lang, dat zou je eerder willen. Mm -hmm. Maar je wil wel zorgvuldig onderzoek hebben. Want uiteindelijk wil je dat mensen in Groningen weten waar ze aan toe zijn. En uh, er zijn geen makkelijke oplossingen. Dus de suggestie om de aardgaskaan dichter te draaien, dat is een schijnoplossing. En daar doe ik dus ook niet aan mee. Mevrouw Van Veldhoven, bent u het eens met meneer Leegte dat er geen makkelijke oplossingen zijn? Ik denk dat er geen makkelijke oplossingen zijn, um, en dat vraagt ook niemand. Uh, maar de heer Leegte zegt eigenlijk dat er nog geen oplossing bekend is, en dat klopt niet. Want het advies van onze eigen toezichthouder zegt namelijk: verenig de gasproductie in het Groningse veld zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, mogelijk en realistisch is terug. Van daarmee verminder je het aantal aardbevingen... en verklein je ook nog eens de kans op een hele zware aardbeving. En wat ik nou graag wil, is dat we politiek de uitspraak kunnen doen... dat we zeggen, daar gaan we naar streven. Gaan we gaan er naar streven om dat aantal aardbevingen terug te brengen... en die kans op een zware aardbeving te verkleinen. En die, dat principebesluit kunnen we natuurlijk prima nemen... zonder dat we daarmee exact vastleggen hoeveel we die gaskraan dicht gaan draaien. En de heer Leegden weigert dat... Wat ik bijzonder vind, veiligheid is eigenlijk voor de VVD altijd een belangrijk thema geweest in de kiezingscampagne. Hier gaat het om de directe veiligheid van mensen thuis. En de VVD staat erbij en kijkt ernaar en zegt we gaan een jaar onderzoeken. Nou. Ik vind dat dat signaal kun je niet geven aan de mensen in Groningen. Meneer Leechten, daar, daar moet u even op reageren. Uh -huh. Want uh, mevrouw Van Veldhoven zegt dat veiligheid bij de VVD niet gegarandeerd is als het om uh, gasboeringen gaat. Nee, dat is natuurlijk grote flauwekul. Kijk, wat deze tijd nodig heeft is politiek leiderschap. We hebben een technische briefing gehad waar vier partijen aan tafel zaten. Staatssoenzicht op de mijnen zei, je kunt het gas nu terugwinnen. De andere drie partijen zeiden, wetenschappelijk is dat niet te onderbouwen. Waar alle vier de partijen over, de, over eens zijn, is dat als je minder aardgas gaat winnen, de periode waarin de aardbevingen plaatsvinden langer wordt. Dus het is de keuze of je door de hond of door de kat gebeten wordt. Wil je aardbevingen in vijf jaar of in tien jaar, maar de hoeveelheid aardbevingen blijft voor Groningen gelijk. Daarnaast is er geen correlatie tussen de zwaarte van de aardbeving. Dat weten we niet. Daar zijn juist ook die onderzoeken voor nodig. Dus de suggestie dat we een quick win kunnen maken... door nu de aardgas terug te winnen, is niet goed. Bovendien zijn er ook andere belangen. Vanochtend stond een uh, artikel in de volkskrant van iemand uit Limburg... waar veel zwaardere aardbevingen zijn. Die vroeg zich af, hoe kunnen wij daar gecompenseerd worden? Het is een complex verhaal. Er zijn geen ja. makkelijke oplossingen. En dan moet je als politicus je hoofd koel cool houden... en de vervelende boodschap vertellen, het spijt ons, we weten het niet... en we hebben die tijd. Nodig. Mevrouw Van Veldhoven. Aanklopt het niet dat het per definitie waar is dat het aantal aardbevingen gelijk blijft? Dat is iets waar je na de onderzoek naar zou moeten doen of je met zorgvuldiger gaswinning ook minder aardbevingen kunt veroorzaken. Dat geeft staatstoezicht op de mijnen ook eigenlijk dat dat een, een, een, een ding is wat onderzocht moet worden. Maar bent u dan, ja, niet, maar, bent u dan niet te vroeg, er... mevrouw Van Veldhoven, om nu al te zeggen we streven naar vermindering van de gaswinning? Nee, absoluut niet. Want wat je dus, en daar zijn ook deskundigen het over eens, door minder gas te winnen. Krijg je ook minder aardbevingen. Zodra je minder wind krijg je een jaar later, dan zit een vertraging in, minder aardbevingen. En daarmee koop je dus tijd om al dat andere onderzoek te doen naar hoe kunnen we nou in zijn totaliteit minder aardbevingen creëren. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die maximale sterkte misschien ook minder groot wordt. Dat kun je dan onderzoeken. Dus je koopt tijd. De heer Leeg zegt, laat die gaskamer maar volledig stromen. Uh, dit is een gegeven, jammer dan, we kunnen er niks aan doen. Ik ben niet bereid om daarbij neer te leggen. Ik vind dat we dus echt moeten onderzoeken hoe we dit met minder overlast kunnen winnen. Nee. En nog even over de mensen in Limburg. Er nee. is natuurlijk wel een verschil tussen aardbevingen die ontstaan... doordat wij gas uit de bodem halen... of aardbevingen die ontstaan doordat er een natuurlijk breukvlak zit. En dat verschil moeten we ook met elkaar wel reëel in zijn. En Kijk, politiek leiderschap, een jaar gaan studeren, Ja, die twee dingen... Um, uh, daar zit voor mij toch echt wel licht tussen. Dat noem ik niet per se politiek leiderschap. Politiek leiderschap is, ja, we nemen u serieus. We kunnen u niet beloven hoeveel die kraan dichtgaan... maar we gaan er alles aan doen om, om ervoor te zorgen... dat de overlast voor u minder wordt. Dat noem ik politiek leiderschap. En helaas moet ik een gebrek daaraan uh, constateren. Stintje van Veldhoven van D66, René Lichter van de VVD. Hartelijk dank voor dit aan. kleine Vanmorgen. debat. Vooruitlopend op dat in de Tweede Kamer later vandaag. Ja, ook daar besteden we uiteraard later vandaag aandacht aan op deze zender. En ook nog even aan het voetbal. Real Madrid, Manchester United hebben hun eerste wedstrijd... in de achtste finales van de Champions League gelijk gespeeld. 1-1 werd het. In de spits van Manchester United speelt natuurlijk Robin van Persie. En hij was nu al wel tevreden over de wedstrijd. Een mooie wedstrijd te zien, toch? Ja, ja dat dacht ik ook wel. Voel je, voel je ook tijdens de wedstrijd: van ja. dit is er één, zo'n wedstrijd, zo'n knaller? Ja, ja wow. dat zie je wel, dat het uh, mooi op en neer gaat. Ze hadden een aantal mooie kansen, maar wij ook. Uh, uh, ja, we hadden een aantal fases, zowel uh, Real als, als wij, uh, die dan net eventjes uh, ja, beter speelden in sommige fases. En, het was gewoon een mooie wedstrijd en een uh, oké okay resultaat voor ons. En, uh, Je was drie keer heel dicht bij een ja. doelpunt zelf, drie keer. Welke van de drie vond jij er zelf het dichtste bij? Die op de lat? Nou ja, die sowieso, want hij raakte de lat. Maar uh, vlak daarna was mijn grootste kans, die had erin gemoeten. Gemoeten? wel, vind ik wel. Uh, vanaf die afstand uh, moet hij gewoon uh, moet hij hard. En ik raakte hem net niet helemaal goed. Daardoor uh, hobbelde hij een beetje eroverheen. Met iets meer geluk gaat hij er alsnog in. Maar dat ging je niet, dus die had er echt in gemoeten. En, uh... Vlak voor tijd? Vlak voor tijd, die bal zag ik erin gaan. Ja. Ik zag hem er zo in gaan. <laughs> Goeie keeper. Hè? Ja. ja, hij heeft een aantal goede reddingen gemaakt. Wat is nu nog het perspectief? Nu, 1-1 uit. 1-1 is oké. Okay. Is okay. Maar ik zei net ook al, uh, op dit niveau maakt het uh, ja, voor de meeste ploegen niet eens heel veel uit waar je speelt. Uh, in, in het Engels zeg je, we don't play the occasion, play the game. en uh, Dat doen wij. En uh, dat doen ja, zij ook. Dus maakt het ook uh, niet heel veel uit als ze straks bij Old Trafford komen. Dus je kunt niet zeggen dat je met 1-1 voor staat omdat je naar Old Trafford gaat? Ik denk op dit niveau dat het niet heel veel uitmaakt. Uh, het is halftime nu. En uh, we moeten nog een tweede half gaan spelen over een paar weken. En die laatste vraag die was van Tom Egpers. Aan Robin van Persie. Return is over drie weken in Manchester. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek... publiceert vandaag opnieuw cijfers, kwartaalcijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar. En die zullen slecht zijn. En dat zal betekenen dat onze economie zich in een triple dip bevindt. Dat klinkt niet best. Maar Mark Robin Visser doet er van alles aan om de economie te stimuleren... Ja, natuurlijk. We moeten positief blijven. Dat hoor ik overal. En ik moet, ja, Marcel, ik moet wel even iets rechtzetten, want ik heb iets gezegd vanmorgen wat helemaal niet waar is. Nou, oh, recht. ik zeg ja, dat, dat zei je altijd. Zien. Ik heb verteld dat hier in Ede in de plaatselijke Bruna dat hier een uh, Valentijnskaart van 25 euro wordt verkocht. Maar dat is helemaal niet waar, want de duurste die heb ik nu hier. Die is heel groot. En wat kost die? 14,99. Nou. Peter Jan Mevis, goedemorgen. Daar nou, is nog mee. steeds een hoop geld. Ja, absoluut. En het... u, ik hoorde net, u rekent ook nog steeds om in gulders, hè? Ja, dat is mijn leeftijd, sorry hoor. Ja, wat is, wat is uw leeftijd? Is 25 en een beetje. Oké, okay. ja, ik ook. Maar ik doe het af en toe ook nog. Een beetje maar, wat Dan hebben we million. toch over een kaart van 35, 40 gulden. Dat bedoel ik. Ja. En dat wordt toch aan je geliefde uitgegeven. Dus dat is wel heel knap. En die kaart, luisteraars, is zo groot... die past niet in de grootste tas die jullie hier hebben. Nee, en dat past ook niet door de brievenbus. Die moet... <laughs> je hebt er helemaal niks aan. Nou ja, wel hoor. Dus, maar als je een verstuurd pakket moet versturen... dan komt er nog 7 euro bij. Tel maar op. Dan komen we toch nog dicht in de buurt van die 25 euro. Ik kijk hier eventjes omheen. Ja, Natuurlijk veel boeken. Maar u heeft ook een valentijnshoekje. Heeft u daar nog veel aan? Bijvoorbeeld de, bloem, de bloemisten, waar ik vanmorgen ja. was. Hè, de veiling. Die zeggen ja, de rozen gaan drie keer over de kop. Mm -hmm. Dat kunt u met de boeken natuurlijk niet uh, doen. Nee, boeken we hebben gewoon de normale prijs. Wij zijn niet duurder. Wij prijzen ons niet uit de markt. Boeken hebben natuurlijk ook een vastgestelde boekenprijs. Maar ja. boeken zijn vooral ook cadeautjes. Mensen willen toch voor hun, uh, hun uh, ja. een geliefde of een valentijntje een, uh, ja. een cadeau doen. En dat kan in uh, allerlei richtingen ja. zijn. Nou, u verkoopt ook kranten natuurlijk. We hebben vanmorgen al even gekeken. Heel veel economisch nieuws op de voorpagina's. Het ziet er allemaal niet zo best uit. Hè? Uh, de triple dip waar we ons nu in, in, in bevinden. En ja, als ik dan naar uw handel kijk... Naar uw, u doet kantoorartikelen, u verkoopt boeken... u verkoopt snuisterijtjes en cadeauartikelen. Allemaal dingen... Waar wij heel goed zonder kunnen. Ja, dat klopt. Maar de momenten blijven belangrijk. Uh, een verjaardag of een valentijn. Je gaat niet met lege handen naar iemand toe. Dus uiteindelijk de cadeautjes. En daar proberen wij heel goed op te scoren. Hoe gaat het met u, met ons hier? Met ons. Ja. Met, nou, uh, kijk, de boekhandels hebben het la uh, landelijk erg moeilijk. Uh, nou, zijn wij natuurlijk geen pure boekhandel, maar wij zijn natuurlijk een. Uh, wij proberen ons te profileren als een soort cadeauwinkel. Uh, wij proberen iedereen uh, van dienst te kunnen zijn. Dus niet alleen met boeken, maar ook met de artikelen die u net noemde. Ja. Ja, dus er wordt een foto gemaakt voor me Ik wil even boek. een foto. Een van de medewerkers maakt uh, een foto. <laughs> ja, dus nee, wij proberen gewoon iedereen van dienst te zijn. En dat kan vanaf zelfs kinderen. Want kinderen. Maar lukt dat ook. Ik bedoel, ja. Ja, we hebben pennetjes, hartjes, pennetjes voor 1,95. Maar we hebben dus inderdaad ook. Dat zien. Kijk. Ja, we hebben ook kaarten voor kaarten inderdaad van 15 euro. Dus Bent u positief? Jawel, we praten het onszelf een beetje aan, de crisis. Uh, ik zeg altijd, zolang je je baan niet verliest... en je hebt je huis nog je auto, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Count your blessings. En u hebt ook nog. U, u anticyclisch geïnvesteerd. Vertel even snel. Ja, we hebben sinds uh, 14 dagen een uh, andere Bruna erbij. Dus wij zien de toekomst ook wel rooskleurig. Toch? U heeft nu twee winkels in franchise. Ja, klopt, klopt. Dus dat betekent dat u inderdaad toekomst in de business ziet? Uiteraard, want ja. uh, ook deze, peri deze periode van crisis gaat geheid voorbij. Uh, we hebben in het verleden ook al veel meer crises geha gehad, ja. dus uh, dat komt wel goed. Wat is de goedkoopste valentinskaart eigenlijk voor de mensen die dat... Uh, uh, dat is voor mij gewoon uh, een, uh, een leeg papiertje waar je een hartje op kunt tekenen. Je kunt die, het ook die... zelf doen. Die mag je gratis meenemen, ja. Goeie tip. Ja, bedankt. Dat is wel zo mooi, Marco in. Zelf iets ja, mooi. maken. Mooi, persoonlijk, hè? Ja, ja persoonlijk. Doe, doe, doe, doe maar. Maar kom weer vissenhouten moeten dus in vanochtend. Valentijnsdag en de triple dip samen. Ja, fijn zo. Uh, over een half uur, dan hebben we definitief de cijfers van het CBS. En weten we dus of we in een recessie terecht zijn gekomen. En we hebben het laatste nieuws over de atleet Oscar Pistorius... die zijn vriendin doodgeschoten zou hebben. Blijf luisteren.